Zes uur. Het NOS-journaal. Dorald Megens. Chaos rond het kabinet compleet, zegt Samson. Stille tocht tegen geweld in Frankrijk en 8000 mensen hebben een risicoheup. PvdA-leider Samson vindt dat het de chaos rond het kabinet compleet is. Bij het begin van het debat over de situatie na het opstappen... vandaag van Kamerlid Brinkman uit de PVV... zei Samson dat het kabinet nu zijn meerderheid kwijt is. Hij sprak van een houtje-toutje gedoogconstructie. Samson heeft felle kritiek op premier Rutte. Die heeft gezegd dat het opstappen van Brinkman... geen gevolgen hoeft te hebben voor het kabinet. Volgens hem moet Rutte naar de koningin... om het ontslag van zijn kabinet aan te bieden. Hij wil nieuwe verkiezingen. Ook SP-leider Roemer vindt dat er geen meerderheid meer is. Volgens hem verdampte steun voor dit kabinet in de Kamer. en sprak over een minderheidskabinet... gedoogd door een gedoogpartij en een gedoogakkoord met twee gedogers. GroenLinks fractievoorzitter Sap zei dat de premier zijn tijd... wel beter kan besteden dan overleg te moeten voeren... met een groeiende groep instabiele bondgenoten. Deze 66 voorman Pechtold wees erop dat vandaag de lente is begonnen... en dat het dan tijd is voor de grote schoonmaak. VVD-fractievoorzitter Blok benadrukte dat Brinkman heeft aangekondigd dat hij het kabinet wil blijven steunen. In Parijs houden Joden en moslims zondag gezamenlijk een stille tocht. Ze willen zo de slachtoffers herdenken van de aanslagen van de afgelopen dagen. Gisteren schoot iemand bij een Joodse school in Toulouse vier Franse Israëliërs dood, drie kinderen en een man. Vorige week werden in dezelfde regio drie militairen van Noord-Afrikaanse komaf doodgeschoten. President Sarkozy heeft voor de streek rond Toulouse de hoogste alarmfase van het antiterrorismeplan afgekondigd. Hij zegt dat alle aanslagen zijn gepleegd door dezelfde dader. In Nederland zijn 11.000 metaal-op-metaal heupimplantaten verkocht aan ziekenhuizen en klinieken. Dit type kunstheupen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Door wrijving tussen de metalen onderdelen kunnen er metaalsplinters in het bloed terechtkomen en ook kunnen er ontstekingen rondom de heup ontstaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg achterhaalde het aantal verkochte heupen via de fabrikanten. Naar schatting hebben zo'n 8000 mensen een metalen heup, sommige mensen hebben er twee. Metalen heupen zijn vooral veel geplaatst bij jonge mensen, omdat ze minder snel zouden slijten. De diëtist hoeft niet terug in het basispakket. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten had aangespannen tegen minister Schippers van Volksgezondheid. Voedingsadviezen zitten vanwege bezuinigingen sinds dit jaar niet meer in het basispakket. Nu patiënten de diëtist zelf moeten betalen, is het aantal consulten met de helft gedaald. De NVD sleept de schippers voor de rechter in een poging de maatregel te laten terugdraaien. De rechter zegt dat de Vereniging van Diëtisten voldoende gelegenheid heeft gehad om op de maatregel te anticiperen. Het was namelijk vorig jaar al bekend dat voedingsadviezen uit het basispakket zouden worden gehaald. Ook hoeft Schippers de diëtisten geen schadevergoeding te betalen... voor de inkomsten die ze mislopen. De politie heeft een verdachte opgepakt... voor de schietpartij in Oosterwijk gisteravond. Daarbij werd een man doodgeschoten. Een andere man raakte zwaar gewond. De gearresteerde man is een 38-jarige Oosterwijker. Hij heeft zichzelf bij de politie gemeld. Op Schiphol is een van de grootste drugsvangsten op de luchthaven ooit gedaan. De douane vond bij een controle 300 kilo cocaïne die verstopt was in vliegtuigcontainers afkomstig uit Zuid- en Midden-Amerika. De drugs hebben een straatwaarde van rond de 12 miljoen euro. De containers waren geprepareerd voor het verbergen van drugs. Er is niemand aangehouden. Bij meer dan 25 aanslagen in heel Irak... zijn vandaag bijna 50 doden gevallen en 200 mensen gewond geraakt. Volgens de regering is het doel van de terroristen... om een slecht beeld van de veiligheidssituatie in Irak te geven... een week voor de topconferentie van de Arabische Liga in Bagdad. De aanslagen troffen meer dan 15 steden. De meeste doden, 13, vielen in Karbala. Doelwit van de aanslagen waren functionarissen van leger en politie en Sjiitische burgers. Kinderboekenschrijver Guus Kuijer heeft de Astrid Lindgren Memorial Award gekregen. Het is een internationale prijs van de Zweedse regering. voor een auteur of illustrator die werkt in de geest van de schrijfster Astrid Lindgren. Guus Kuijer krijgt 450.000 euro. En daarmee is het de grootste prijs ter wereld op het gebied van kinderliteratuur. Kaur is vooral bekend van de boeken over Madelief en Polken. De finale van de Champions League wordt in 2014 in Lissabon gespeeld. Dat heeft UEFA bepaald op een congres in Istanbul. De finale is in het Estadio Luz, waar Benfica zijn thuiswedstrijden speelt. Dit jaar is de finale van het belangrijkste Europese bekertoernooi in München. En volgend jaar op Wembley in Londen. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Verder kan er een mistbank ontstaan en het koelt af naar een graad of drie. Morgen veel zon en zwakke tot matige wind. 12 graden wordt het op de Wadden en 16 graden in het zuidoosten van het land. ANBB-verkeersinformatie. Er staat in totaal nog 115 kilometer file. In de regio Amsterdam is de spits al bijna voorbij. En de meeste files op dit moment in de regio Utrecht. Een paar bijzonderheden. In West-Brabant is het N259... berg op Zand dinteloord... in beide richtingen afgesloten... tussen Steenbergen en de aansluiting A29. Het heeft alles te maken met een grote brand. Er is veel rookontwikkeling. Op de a 4 richting Amsterdam nog veel vertraging. 8 kilometer tussen Leiden en Zoetewoudendorp. Op de ring Amsterdam... Dan de A10 is dus in de dagelijkse file bij de Koemtunnel ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer. En dat de A13 naar nou Den Haag. Daar staat voor Kloppend Ippenburg 6 kilometer door een ongeluk. Bij Kloopend Ippenburg is één rijstok afgesloten. De strijd om de wereldtitels barst los. Van 22 tot en met 25 maart organiseert de KNSB de Ascent ISU afstanden in Kialverveen. Support jouw schaatsvelden naar de winst.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 Amnesty's, Movies That Matter en De Vara geloven in de kracht van de camera als wapen tegen onverschilligheid. De Vara zendt daarom deze week drie mensenrechtenfilms uit. Morgen Heart of Janine, donderdag Tibet in Song en vrijdag Mindit, The Children of the Jaarbakker. 20, 21 en 22 maart Movies That Matter bij De Vara op Nederland 2. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 NOS Radio 1 Journaal Met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. 8 over 6. Goedenavond. Het CDA zijn vanmiddag overleg te willen met VVD en met PVV. over de ontstane situatie na het vertrek van Hero Brinkman. Nu aan het woord in het Kamerdebat. CDA-fractieleider van Haarsma Buma. En dat debat wordt gevolgd door Marcel Bril in Den Haag. Marcel, wat is de toon van Buma nu in de Kamer? Nou nee, ja, hij zegt, uh, het is heel ingewikkeld, nou, de nieuwe situatie... want gisteren hadden we er nog 76 en vandaag hebben we de 75. Dat is geen meerderheid, gisteren wel. Dus dat is een nieuwe situatie, juist nu net we, aan het praten, nu we net aan het praten zijn... over eventuele nieuwe akkoorden, over nieuwe bezuinigingen. Juist vandaag, midden in de, de bespreking in het Katshuis heeft de heer Brinkman bekendgemaakt dat hij de fractie van de PVV verlaat. Dat raakt de steun van de gedoogpartner aan de coalitie. Immers, de PVV-fractie telt niet meer 24, maar 23 leden. En dat op dat moment dat wij in het Catshuis overleggen... over ingrijpende maatregelen die nodig zijn om Nederland uit de crisis te helpen. Het betekent dat wij nu te maken hebben met de, co de coalitie van 52 zetels... en samen met de gedoogd partij steunen op 75 zetels. Ik zeg daar dit bij. Wij waren gisteren een minderheidscoalitie. Er, was, er is vandaag een minderheidscoalitie in Nederland. En ook morgen zal er sprake zijn van een minderheidscoalitie. Dat wisten we in 2010... En dat weten wij vandaag. Dat is de democratie. En dat is de democratie waar wij in Nederland nu mee te maken hebben. Tegelijkertijd betekent het wel dat wij een pakket maken... in het Catshuis dat straks 76 leden zal moeten overtuigen. Maar ook dat is de kern van de democratie. En voor het CDA betekent dat dat wij nog meer dan ooit... zullen moeten werken aan de grote opgave om een pakket te presenteren dat een meerderheid in het parlement kan overtuigen. Het CDA neemt die verantwoordelijkheid op zich. Een, over, een verantwoordelijkheid om een pakket te, te presenteren... dat uiteindelijk een meerderheid in dit huis zal overtuigen... en vooral dat voor Nederland een antwoord op de crisis biedt. Toch een iets andere toon van Sibrand van Haasma-Buma... in het debat dan eerder vanmiddag. Toen zei hij nog dat het essentieel was om zeker te weten... dat er een meerderheid in de Kamer uh, zou zijn voor die voorstellen. Uh, nou ja, dat uh, spreekt hij nu niet in die zin uit. Natuurlijk wil hij nog wel met de partijen PVV en VVD... gaan praten over hoe en wat. Maar uh, hij zegt, ik, zie, uh, de volle overtuiging, ik heb de volle overtuiging... dat wij als CDA de verantwoordelijkheid moeten hebben... Om om uh, tot een pakket te komen. En dan is het aan ons om te overtuigen. Marcel Bril. En zometeen na Buma uh, Geert Wilders aan het woord. Die vandaag per SMS vernam dat de Hero Brinkman met zijn zetel zijn PVV-fractie verliet. Dan komen we bij jou terug. 46 doden en zeker 200 gewonden vandaag bij aanslagen in acht Irakese steden. De aanslagen werpen een schaduw over de top van de Arabische Liga... die volgende week wordt gehouden in Baghdad. In Irak is Lex Runnekamp, Lex vaker. van dit soort dodelijke aanslagen in Irak. Zijn deze anders omdat volgende week die top wordt gehouden? Nou, daar heeft het absoluut mee te maken. Kijk, alle strijdende partijen hier in Irak hebben een soort afspraak gemaakt, die al ongeveer een week loopt: om de komende periode tot eind maart geen ja, nou, is er geen aanslagen te plegen, zich redelijk koos te houden. Uh, men heeft hier het gevoel, over negen dagen is Baghdad het centrum van de Arabische wereld. Voor het eerst in twintig jaar gaat het niet over oorlog, maar komen de Arabische leiders bij elkaar. En de regering van Irak doet echt alles om het land zo veilig mogelijk te laten zijn... voor al die presidenten en sheiks. Althans, dat proberen ze. En er is maar één partij die al heeft aangegeven dat hij zich absoluut niets gaat aantrekken van die Arabische top. Uh, en dat is de Iraakse afdeling van Al-Qaeda. Ja, en merk je dan ook op andere fronten dat de spanning met name in Bagdad oploopt? Ja, je ziet het hier met de dag uh, zwaarder beveiligd worden. Uh, de, de, de toegangswegen naar de, de steden die allemaal leiden naar Irak of naar Bagdad, die worden vanaf volgende week zelfs helemaal afgesloten. Je kunt je gewoon bijna niet meer door het land bewegen. Uh, het luchtruim boven de, de Irak wordt afgesloten. Uh, het vliegveld, internationale vliegveld in Baghdad wordt stilgelegd om alle mogelijke aanslagen te voorkomen. Er, wordt, er is altijd al een av avondklok in Irak. Je mag na 11, 12 uur s'avonds de straat niet meer op tot 5, 6 uur s ochtends. Um, maar die wordt verlengd. Dus je, de grotere delen van de avond mag je straks niet meer naar buiten. En ik zie het gewoon op straat dat er op veel meer checkpoints zijn... dan er altijd al zijn. De, de, Bacht, dat is al een zwaar gemilitariseerde stad als je er gewoon rondloopt. Maar het neemt nu echt enorme proporties aan. Vanwege die top over negen dagen van de Arabische Liga... die gaat hoe dan ook door... Nou, ik, ik durf daar geen grote voorspeller in te zijn... maar ik weet dat ze hier echt alles in het, bedoel, in het werk stellen om het door te laten gaan. Het is, de, het is de eer van Irak. Het is niet alleen de eer van de regering die er nu zit. Mensen op straat, of, je nou, of ze nou Soenitische uh, zijn of uh, uh, uh, Shiitische zijn. Iedereen heeft het erover dat dit heel eervol is voor Irak... om de wereldleiders, de Arabische wereldleiders althans, te ontvangen... Uh, en ik denk dus dat ze werkelijk tot het gaatje gaan om het door te laten gaan. Maar de klap die vandaag is uitgedeeld. Maar ja, je kan zeggen, die was wel een daalder waard. Vanuit Irak, Lex Runnenkamp, dankjewel. Dan gaan we naar Frankrijk, want op alle scholen daar... is vandaag één minuut stilte gehouden om de slachtoffers te herdenken... die gisteren bij de Joodse school in Toulouse vielen. Drie kinderen en een docent werden daar doodgeschoten. Christine Bazeks is al dertig jaar lerares Duits... in de Franse stad Toulouse. En haar school ligt op vijf minuten lopen van de school... waar gisteren de schietpartij plaatsvond. Aaron Linker vertelt zij hoe zij deze ochtend voor de klas stond. Ik heb met de leerlingen erover gesproken... En uh, ze hebben spontaan uit zichzelf gezegd dat ze toch erg gechoqueerd waren. En dat ze toch eigenlijk wel erg bang waren. En, en wat... Dat het hun ook kon overkomen. Vooral omdat het zo vlak in de buurt is, uh, heeft plaatsgevonden. Dat was dus het punt. En ze ja. voelen zich niet uh, veilig doordat de regering allerlei extra agenten heeft ingezet? Ja, daar hebben ze het wel over gehad. Maar ze hebben dus zelf, en wij ook eigenlijk niet zo, de agent hier niet gezien. Nee, ze zijn hier niet, hè? Vindt dus u dat vindt vreemd? Ja, dat vind ik vreemd, inderdaad. Ja. En toch een beetje ja, angstaanjagend. En um, wat is uw verklaring dat ze hier niet zijn? Ah, misschien hebben ze te veel werk elders. Uh, wij zijn hier toch echt wel in, een, ja, toch wel in een normale, nette wijk, kun je zo zeggen. Er zijn wijken in Toulouse waar ze echt wel meer agenten nodig hebben, denk ik. En uh, om elf uur is er een minuut stilte. Ja. Waarom is dat belangrijk, volgens u? Uh, ja, iedereen moet toch beseffen uh, dat het verschrikkelijk is... dat, dat er zoveel geweld heden dagen gebeurt. En vooral ten opzichte van kinderen. Dat, dat lijkt me toch heel belangrijk, dat iedereen dat beseft. Dat het, dat het toch helemaal uh, ja, dat het een uitzondering is, dat het niet... Uh, dat het volkomen on niet normaal is. Maar kan het wel verwerkt worden zolang de schutter nog vrij uit rondloopt? Dat lijkt me ook inderdaad erg moeilijk. Ik denk dat deze week... Ging het daar ook over in de klas? Ja, en vooral uh, een van de leerlingen heeft me gezegd... dat hij dus om de vier dagen dus eigenlijk in actie komt. Dus ze zaten al uit te rekenen dat, het vrijdag weer, dat er vrijdag weer iets zou moeten gebeuren. De komende vrijdag? Komende vrijdag. En daar, inderdaad, daar zijn ze toch erg ongerust over. Ik heb dus twee uur les gegeven. En uh, daar maakten ze toch wel veel zorgen over. Dat kon en, je goed merken. En ouders? Heeft u ook ouders gesproken? Nee, nog niet. Uh, nee, die heb ik nog niet gezien. Want die komen dus pas om twaalf uur. Uh, ja. Ze zetten dus hun kinderen af om, uh, om acht uur. En dan, uh, dan gaan ze weer naar huis of naar hun werk toe. Voor wat u zelf betreft, is het een moeilijke dag voor u als, als docent? Of zegt u, het is ook ja. nuttig, ik voel me nuttig om dit te kunnen uitleggen? Ja, u heeft gelijk. Het is natuurlijk, uh, je moet het van twee kanten bekijken. Het is altijd toch goed en positief om over iets anders te kunnen praten met leerlingen... dan maar alleen met Duitse lessen bijvoorbeeld. Dat, dat geeft een goed contact. Je voelt je dan toch uh, nuttig ook en meer verbonden met de klas en met de kinderen. De kinderen op haar school in Toulouse. U hoorde lerares Christine Bazeks in gesprek met correspondent Ron Denker. Dik in de negentig en hij was nog aan het werk in zijn atelier. Niet langer kunstschilder Greg Lataster is overleden. Verkeersinformatie bij de ANWB, John Zohoka. Nog bijna 90 kilometer file. Nog een paar bijzonderheden op de A2 Eindhoven naar Maastricht. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Hocht met een vrachtwagen. Daar staat 4 kilometer, dus één reis ook dicht. Nog vrij druk op de A4 richting Amsterdam. Door werkzaamheden bij Zoeterwoude staat nog 11 kilometer vanaf knooppunt Iepenburg. En op de A13 richting Den Haag staat bij knopend Iepenburg 6 kilometer door een ongeluk. En daar is één reis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. We zijn in afwachting van Geert Wilders bij het Kamerdebat... over hoe het nu verder moet met de coalitie. Nu Hero Brinkman uit de PVV is gestapt. Als hij begint komen we daarover bij u terug. En naast het gebouw van de Tweede Kamer staat het Maurishuis in Den Haag. En wie daar wel eens naar boven heeft gekeken... heeft dan een plafondschildering ontdekt van Ger Lataster, de kunstschilder. Hij is overleden. Peter Post, goedavond. Goedenavond. Galeriehouder in Maastricht. En op dit moment met een tentoonstelling van Ger Lataster. Op, ja, dat klopt. We hebben op dit moment een tentoonstelling met uh, zijn meest recente werk. Plus uh, schilderijen uit de periode 2000-2010. Oh, dat is inderdaad heel recent, hè? Ja. voor iemand die zo lang bezig was, ook tot op hoogte leeftijd Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk dat iemand uh, uh, niet alleen uh, tot op zijn hoge leeftijd... Uh, Blijft schilderen, maar ook dat hij nog ontwikkeling in zijn werk doormaakt. Als je naar het laatste werk kijkt, dan zie je dat er met name ja, een andere, andere benadering van het doek is. Hij heeft, de laatste jaren heeft hij zittend geschilderd. En uh, waar hij eerst ja, toch op een heel dynamische manier altijd. Uh, uh, steeds afstand nam van het doek, ingrepen deed met uh, paletmes, zware penseel, spuitbus. Uh, zie je in die latere werken dat het eigenlijk ja, toch uh, uh, uh, veel meer laag over laag schilderen is. Uh, veel meer detail. De figuratie is duidelijker geworden. Uh, mensen zeggen ook het is kleurrijker geworden. Stond hij ook zo in het leven, aan het eind van het lange leven? Hoe zeg je? Stond hij ook zo in het leven, kleurrijker, ook in zijn laatste schilderijen? Uh, hij maakte een heel uh, ontspannen indruk. En uh, hij was, uh, ja, ik denk ook als je op zo'n leeftijd bent en uh, dat je dat je uh, uh, eigenlijk met, met, met eigenlijk met heel, heel veel plezier met schilderen bezig bent. Hè? En uh, nu ik hier zo lang bij die tentoonstelling ben, dan, uh, dan voel je ook dat hij uh, wellicht de, de cirkel rondmaakte. Hè? De schilders die hem aan het begin van zijn carrière zo inspireerden. En Cézanne en Matisse. Dat palet, dat zie je nu veel sterker terug. Want hoe zou u zijn werk willen omschrijven, als het mogelijk is, in een paar woorden? Ja, hij is natuurlijk uh, toch een van de belangrijkste abstract expressionistische schilders. En uh, uh, met, met uh, vaak uh, geschilderd op heel groot formaat. Uh, u noemde net het Mauritshuis. Nou, hmm. Dat is misschien wel zijn, zijn, zijn allergrootste werk wat hij, wat hij gemaakt heeft. Hij vond het zelf ook trouwens het belangrijkste oh ja? wat hij ooit geschilderd heeft. Ja, En... Uh, Datgene wat uh, waar hij buiten het schilder bekend van is, hè, dat in zijn thematiek dat je toch vaak het politiek en sociaal engagement ziet. Dat zie je ook met name in dat, uh, dat Icarus Atlanticus doek. Hè, dat, dat, uh, dat twee grote plafondschilderingen in het, in het Mauritshuis. Dat hij uh, ja eigenlijk de mensheid ook uh, waarschuwt van uh, uh, hoogmoedige mens van de, van de 20e eeuw hoog wil je gaan voordat je uh, terugvalt. Okay. En tegelijkertijd uh, vond hij het ook een, een mooie. Uh, bijkomstigheid dat tussen die twee panelen een grote klok was. Volgens mij is het een eenarmige een uh, uurwerk. En uh, zij hij heeft in het doek een grote hand met een, een wijzende vinger geschilderd. Zo, zo lijkt bijna voor een bijna antireligieus schilder als Lataster een, een, een, uh, een goddelijke verwijzing. Uh, die zegt van let erop het is vijf voor twaalf. Ah, huh? Dus sterk dus sociaal politiek engagement. Uh, wat is zijn betekenis voor de Nederlandse schilderkunst? Nou, enerzijds is hij natuurlijk toch een schilder die uh, ooit in de 50 jaren uh, uh, Willem Sandberg, ...toen hij Willem Sandberg, toen toenmalig directeur van het Stedelijk Museum aan zijn zijde vond... ...een, een enorme vlucht uh, genomen heeft hè, met een uh, uh, in, in, in heel, eigenlijk in alle, alle Nederlandse musea... ...tentoonstellingen, solo's gehad, verschillende in het Stedelijk Museum... ...maar ook tentoonstellingen in Amerika. Hij heeft werk uh, in, uh, in de collectie van Guggenheim, New York... Hij heeft uh, uh, het meeste werk verkocht uh, via een galerie in Parijs en uh, zit in alle bedrijfscollecties. Maar ik denk, wat, wat tekenend is voor Latassa dat is dat zijn werk tijdloos is. Uh, het is niet modieus. Hij heeft uh, dat, dat abstract expressionisme, dat heeft hij zo, zo uh, uh, zich eigen gemaakt. Hij noemde zichzelf overigens een realistisch schilder die zich bedient van het abstract expressionisme. En uh, achter ieder schilder lig, schilderij ligt ook een, een realistische ervaring... En nog steeds te zien bij u in de galerie ja. in Maastricht. Peter ja. Post, bij de dood van Ger Latwaster. Dank u wel. Dank u wel. Dag. Dan keren wij terug naar het Kamerdebat in Den Haag... over Hero Brinkman en de gevolgen die zijn stap hebben. Marcel Bril, de Kamer is lang bezig om Van Haarsma-Buma van het CDA te ondervragen. Daar hopen ze als oppositie kennelijk het, het meeste te kunnen halen? Ja, inderdaad, want Van Haarsma-Buma had gezegd... dat het essentieel is dat er een meerderheid is voor de plannen. Dat is natuurlijk zo, want als je geen meerderheid in de Kamer hebt... voor je plannen, dan kun je het wel vergeten. Feitelijk is die meerderheid nu uh, weg, want uh, eerst waren het de 76, nu 75. En nu is een beetje de vraag, ja, maar uh, meneer Van Haarsma-Buma... wat wilt u dan? Wilt u nou vooraf al... Uh, een, een deal hebben met Brinkman dat u gaat steunen? Of is het zo dat wij hier in de Kamer, straks als u een plan uh, voorlegt... allerlei wijzigingen kunnen uh, gaan uh, aangeven? Uh, zodat ook wij inspraak hebben. Nou, dat blijft nog een beetje schimmig, want Van Haasma Buma zegt... Van, "ja, wij gaan gewoon met die drie partners, met die 75... dus eigenlijk gaan we in, de, uh, in het katshuis zitten. Daar zijn vertegenwoordigers van, dus ze zitten met z'n zessen aan tafel. En dan gaan we kijken hoe we dat allemaal voor elkaar kunnen krijgen. Nou, er is nog uh, heel wat schimmigheid hierover wat het nou precies betekent, want uh, nou ja, je kunt ook zeggen, uh, normaal is het zo, afspraak is afspraak, er staat een handtekening onder een akkoord, en dan kan de Kamer uh, er weinig meer aan doen, omdat er een meerderheid voor is. Dus er is wel een beetje, uh, uh, men is een beetje aan het schuiven, het CDA vooral, uh, richting uh, Kamer, uh, jullie worden wel serieus genomen, heus, jullie mogen wel meepraten over de maatregelen. Nou, en de Kamer gelooft het nog niet zo, en daar is het debat nu op dit moment over aan het gaan. We komen zo terug bij jou, Marcel. Hero Brinkman, de man, de veelbesproken man in Den Haag. We gaan ondertussen even naar zijn uh, thuisbasis, zijn woonplaats, Midden-Beemster. Verslaggever Matthijs van de Wiel is daar om eens even te horen... wat de mensen daar vinden van de stap van Brinkman. Over de inwoner van Midden-Beemster... die vandaag de hoofdpersoon is in het landelijke nieuws. Een inwoner in de wille Oh, dan denk ik dat ik dat wel weet. Meneer Brinkman. Hij was ook tegen dat meldpunt. Dat vond ik al een pluspunt voor hem. Mm. tegen het, het melkpunt van zijn eigen partij was. Dat vond ik dan wel een ik, God, je hebt toch nog goede kans. <laughs> Boodschappentijd. tijd. In pittoresk Middenbeemster. Hij was altijd op een gegeven moment achterban bezig van, ja, hij wilde het toch wat anders hè? wat democratischer. En uh, hij heeft ze zin niet gekregen als hij alleen staat en zo weet ik dat. Maar ik denk dat het wel dat het goed is dat hij stopt, dat hij een, een signaal afgeeft. Welk signaal is dat? Meer democratie. Nou, ik heb een paar keer hier meegemaakt hier aan de, aan de kassa. En er waren een paar mensen die waren een beetje op, uh, op een subtiele manier een beetje aan het uitlokken. Dus. En dan zag je dus dat hij toch wel een kort lontje had. Nou, het gaat over Hero Brinkman. Die, meneer. Ja, die woont hier in het dorp, toch? Ja, dat schijnt, ja. U kent hem niet? Nee, ik wil ik ook graag zo houden. Nou, dat is onaardig. Nee, dat is helemaal niet onaardig. Het is gewoon uh, eerlijk. Ja, hij wil nog wel de mond, maar ik denk niet dat hij er niet zo eentje. Maar goed, zolang je de, de coalitie blijft steunen, heb ik er geen probleem mee. U zou het vervelend vinden als dit het einde van dit kabinet betekende? Ja, eigenlijk wel. De oppositie hmm. roept om verkiezingen. Nee, daar geloof ik niet zo in. Ik, uh, ik heb er alle vertrouwen in dat het goed blijft komen. Ik weet niet of het verstandig is, want daarmee... Uh, zorgt hij wel voor een risico van het huidige kabinet wat er zit. Neemt u hem dat kwalijk? De vraag is of het verstandig is. Hij uh, kon niet leven met het gebrek aan uh, democratie in die partij? Nee, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat ja. is ook een van de punten waar ik mee zit, ja. ja. Zou u anders wel op de PVV stemmen als het wat minder uh, om één man draaide? Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik moest kiezen tussen de denkwijze van Hero Brinkman of van de PVV... dan zou ik eerder voor Brinkman gaan dan voor de PVV. Hij ja. heeft uw hard nodig, hè? want hij gaat het in zijn eentje proberen. Nou ja, er zijn al een aantal mensen zijn hem voorgegaan die het geprobeerd hebben. In hun een eentje? In hun eentje, zoals mevrouw Verdonk bijvoorbeeld. Die heeft het ook niet gered. Dus ik vraag me af of hij dat gaat redden. Maar ik denk wel dat hij, dat hij meer sympathie oogst dan, dan dat menigeen denkt. Dus wellicht dat hij een kans gaat maken als hij het zelf gaat proberen. Middenbeemster vanmiddag. En de man uit Middenbeemster zelf kwam komt straks in het debat als laatste aan de beurt. Maar hij was, Marcel Bril, al heel even bij de interruptiemicrofoon vanmiddag. Hè. Hoe zit hij er nu bij, daar tussen zijn voormalige partijgenoten? Nou, hij zit daar vrij ontspannen achterover geleund. Eén keer is hij inderdaad naar voren gekomen om te zeggen, om uit te leggen... dat hij inderdaad een verkiezingsbelofte heeft uh, gebroken. Want dat was het verwijt dat hij kreeg. Uh, dus waarom kun je dan wel andere beloftes van Brinkman uh, accepteren? Nou, op dit moment uh, staat Geert Wilders achter We het... Uh, uh, en ik stel voor om daar even naar te luisteren. Wekenlang hebben onze spin-dokters zitten puzzelen... hoe wij de eerste werkdag van de heer Samson als fractievoorzitter konden versteren. Ja. En na uh, veel denkwerk zijn we eruit gekomen... en wij danken de heer Brinkman voor de uitvoering. Ja. Maar voorzitter, um, serieus. op menig linkse redactie of linkse partij hier in dit huis is vandaag de champagne opengegaan. En inderdaad, ik kan niet anders zeggen... het is vandaag geen vrolijke dag voor de Partij voor de Vrijheid. Iemand van onze eerste lichting... Dion Graus zegt altijd de oude negen... is ons ontvallen en dat doet pijn. We zijn samen van start gegaan... maar nu lopen onze wegen uiteen... En in 2004 begon ik ook voor mezelf. Dus ik weet hoe het voelt om op dan alleen voor te staan. En, mevrouw de voorzitter, dat is niet makkelijk. Het is dus, ik kan er geen doekjes omwenden... een hele trieste dag voor de PVV. Het afscheid van Harold Brinkman is jammer en volgens mij ook onnodig. Maar, voorzitter, ondanks alles blijft het buiten lente. De heer Brinkman heeft aangekondigd dit kabinet te steunen... ik citeer, met zeer harde garanties. Hij stelt zelfs, weer een citaat... ik ga niet met een koevoet de deur van het katshuis openbreken. En voorzitter, voor iemand die een spuughekel heeft... aan al die koevoetgebruikende krakers... is dat zo ongeveer de hardste garantie die je kan krijgen. Maar natuurlijk... Natuurlijk, eerlijk het is eerlijk, het wordt er allemaal niet makkelijker op na vandaag. Wij zullen, als we er al uitkomen in het Catshuis, moeten zorgen dat we een pakket hebben dat op een meerderheid kan rekenen. Waar wij de overtuiging van hebben dat we op een meerderheid kunnen rekenen. Maar of dat zo is, inderdaad, dat is het nieuwe politieke feit. Dat zal dan pas blijken, iets overigens wat in de minderheidscoalitie eh, altijd al gebeurt. Voorzitter, ondanks dat het moeilijker wordt... en ondanks dat het een pijnlijke dag is voor de PVV-fractie... laten wij ons niet gek maken. Gaan wij met heel veel energie en enthousiasme met 23 man verder. En aan het einde van deze turbulente dag... zullen wij dan toch ontspannen, ons hoofd op het kussen leggen dat de heer Samson en zijn geklutste milieufrieks... in het kabinet komen, blijft voorlopig gelukkig een nachtmerrie voor ons. En daarom, voorzitter, zullen wij daar niet wakker van liggen. Maar, voorzitter, de werkelijkheid van gisteren... is ook de werkelijkheid van morgen en de werkelijkheid van vandaag. Wij gaan weer onderhandelen in het katshuis en we zullen zien of we eruit komen of niet. Tot zover de bijdrage van Geert Wilders. Straks in het Radio 1-journaal, op Radio 1 moet ik zeggen, uh, meer hierover. We gaan eruit, namelijk met het Radio 1-journaal. Tim en ik wensen u een goede avond. We blijven het debat volgen met onze verslaggevers. Uh, we gaan naar Joost Eertmans. Joost, als presentator Annex Politicus... laat jij, denk ik, dit onderwerp ook niet lopen. Nee, dit laten we niet grippen, Lucia. Dankjewel. Wij, wij zijn terug zometeen met avondspits... met het debat in de Tweede Kamer. De bijdrage nog van Wil, dus we gaan schakelen... met Martin Bril, die bij het debat zit. Uh, eh, ondertussen zegt Samson dat chaos compleet is uh, in, het, in het kabinet. Ik denk dat dat wel mee gaat vallen. Het is natuurlijk rond dat jammer, zeg ik... dat Herop Brinkman de stap heeft gezet. Ik denk dat je op rechts juist de kracht moet bundelen... en niet moet gaan uh, Splinteren, Twee goede mannen die nu niet meer bij elkaar zitten. Jammer. Eh, het heeft wel gevolgen. Daar ga ik dus over praten met onder andere Martijn van der Kooi en Chris Alders, politicologe. Ik eh, wil ook uw mening horen. Reacties op het vertrek van Hero Brinkman... is dat het einde van de PVV bijvoorbeeld... of het begin van het einde of juist niet... is het het begin van een nieuwe partij voor Hero Brinkman... en ziet u daar kansen voor. Eh, maar vooral wil ik weten of u gelooft... dat er nieuwe verkiezingen moeten komen... zoals de linkse oppositie eh, zegt. Ik zeg dat is totaal onzinnig om daar nu mee te komen. Totaal onnodig en onzinnig... Nieuwe verkiezingen. Daarop kunt u gaan reageren. 0800 11 21 bij Avondspits. Maar vooral ook uw reacties op het vertrek van Bringman. Vindt u het een moedige stap? Vindt u het een stomme stap? Uh, geef uw mening. Daar komt het op neer. Uw mening is, uh, is welkom bij Avondspits. 0800 1121. Hashtag Eerdmans kan ook. Gaan we op Twitter lekker het debat aan. We gaan uh, ermee starten dus in Avondspits. Zo direct na het NOS Journaal. Heel graag tot zo. Verrassingen zijn alleen leuk als ze aangenaam zijn. Dit was de V uit het alfabet van Alfabet. Alfabet Autolies, verrassend voorspelbaar.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 Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. Radio 1. Het NOS-journaal. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet Rutte... een wel erg wankele basis heeft gekregen. Nu Hero Brinkman uit de PVV-fractie is gestapt. In het Kamerdebat over de situatie omschreef SP-leider Roemer... het kabinet als een fiets met een zijwiel en nog twee zijwieltjes... waarmee hij de SGP en de eenmansfractie Brinkman bedoelde. D66-leider Pechtold sprak van een plakbandcoalitie. PvdA-leider Samson vindt dat premier Rutte ten onrechte doet... alsof er niks aan de hand is. en noemde hem de weglagpremier. VVD en CDA houden er vertrouwen in dat het kabinetsbeleid... kan blijven rekenen op een meerderheid... omdat Brinkman zegt dat hij het kabinet wil blijven steunen. In Parijs houden joden en moslims zondag gezamenlijk een stille tocht. Ze willen zo de slachtoffers herdenken van de aanslagen van afgelopen week. Gisteren schoot iemand in Toulouse vier Franse Israëliërs dood, drie kinderen en een man. Vorige week werden in diezelfde regio drie militairen van Noord-Afrikaanse Comaf doodgeschoten. En de finale van de Champions League wordt in 2014 in Lissabon gespeeld. Dat heeft UEFA bepaald op een congres in Istanbul. De finale is in het Stadio da Luz, waar Benfica zijn thuiswedstrijden speelt. Dit jaar is de finale van de Champions League in München. En volgend jaar op Wembley in Londen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Gimstra. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste wolken... en het wordt weer een heldere en ook vrij koude nacht. De temperatuur daalt naar een graad of 4 dicht bij zee... tot uh, net iets boven 0 in het binnenland. En dan kunnen er weer mistbanken ontstaan. In het zuidwesten van het land kan ook wat mist van zee binnendrijven. En morgen wordt het opnieuw een mooie lentedag. Veel zon, later stapelwolken vooral in het noorden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden en lokaal zal 16 ook wel gehaald worden. De wind waait uit het zuidwesten, is zwak tot matig. S'middags wordt de wind overal zwak. Dus op een terras of in de tuin is het dan prima uit te houden. En morgenavond draait de wind naar het noordoosten. Namorgen blijft het mooi voorjaarsweer. De temperatuur loopt nog wat verder op. Donderdag en vrijdag wordt het 15 tot 17 graden. In het weekend blijft het zacht. Wel neemt de kans op een bui iets toe. ANWB-verkeersinformatie. In West-Brabant is de N259. De weg bergepsoen dinteloort in beide richtingen dicht. Tussen Steenberg en de aansluiten met de A29. Dat heeft alles te maken met een grote brand. Er is veel rookontwikkeling. Op dit moment staan er nog 45 kilometer file. De meeste files die lossen al snel op. Nog niet voor de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leisendam en Zoetewaardorp 8 kilometer. En op de A12 de Nage in de richting Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 kilometer. Beter. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. De vertrek Bringman Jammer. Nieuwe verkiezingen zijn onzin. Ja, goedenavond dit is avondspits van WNL met tot 7 uur een dosis gezond verstand op uw radio. Wel WNL. 0800 1121. Ja, er kwam een heleboel los bij Hero Brinkman vandaag tijdens zijn persconferentie over zijn vertrek uit de PVV-fractie. Te lang had hij aangehikt en geknokt tegen de grote blonde leider. Al zijn pogingen om de partij te democratiseren werden volgens hem gedwarsboomd. En daarna kwamen er meer, veel meer verschillen aan het licht. Maar de kern van het conflict was, moet de PVV democratiseren? Nee dus, Hero Vocht tegen de Bierkamer deed zijn naam wel eer aan door niet te zwichten en te blijven vechten. Dat hij in de fractie niet alleen stond, is voor mij zeker. Maar hij was wel de enige met ballen. Nu schreeuwt de linkse oppositie om nieuwe verkiezingen... zeer goedkoop en zeer voorbarig. Brinkman zal net als Wilders Rutte blijven steunen... al is het alleen maar om genoeg tijd te hebben... om zijn eigen nieuwe partijvorm te gaan geven. Bovendien is er met de christenbroeders van de SGP volop steun. Kortom, het vertrek van Brinkman uit de PVV is treurig en jammer... maar was onontkoombaar. En nieuwe verkiezingen zijn op dit moment onzinnig. 0800 1121. Een hele goedenavond. Welkom bij Avondspits van WNL. Waarin wij zullen schakelen met Marcel Bril in Den Haag. Niet Martin Bril. Die, het was wel rokjesdag vandaag. Maar het is toch echt Marcel Bril. Eh, waar wij mee gaan schakelen. Ondertussen gaat het debat verder in Den Haag. En u kunt gaan bellen wat u vindt van het strek van Hero Brinkman. Uit de PVV zijn eigen uh, groep uh, Brinkman gevormd heeft. En wat brengt de toekomst ons nu? Moeten er verkiezingen komen, vindt u? Want de basis is wankeler geworden, kun je zeggen. Andere kant. Er lijkt genoeg steun te zijn voor dit het kabinet in ieder geval voor de, de constructie zoals die er is. Want ook Brinkman blijft het kabinet steunen en gedogen. En dat doen de SGP'ers ook nog steeds. Dus wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, u kunt reageren. 0800 1121. Kan ook getwitterd worden. En dat doet Paul Meijer. Die zegt, Hero Brinkman heeft een dappere stap gezegd. En hij heeft gelijk. Want zonder kaderleden heeft de PVV geen zegt. Ik kan u melden dat een Vandaag zojuist bekend heeft gemaakt... dat 55% van de PVV-kiezers maar liefst de macht van Wilders te groot vindt. En 54% is het ook met Brinkman eens dat de democratie in de PVV moet ontstaan met leden en ook een jongerenafdeling. Dus redelijk wat steun vanuit die PVV-fractie. PVV um, we kunnen even schakelen naar Marcel Bril in Den Haag. Naar het debat. Marcel? Ja, uh, Geert Wilders is bezig. Hij is nu eigenlijk klaar, moet ik zeggen. Dat zie ik ook pas uh, sinds ik de woorden heb gezegd. Uh, uh, uh, hij is bezig. Hij werd net aangevallen op de vraag... ja, hoe zit dat nou hè? met die meerderheid? Heeft hij die nu nog wel of heeft hij die nu nog niet? En kunt u wel vertrouwen op uh, de stem van Brinkman? Nou, ja, hij heeft Aangegeven, Geert Wilders, eerlijk, dat uh, hij uh, gezegd dat, dat uh, je nog maar af moet wachten. Of het nog maar moet blijken dat die meerderheid er is. En dat is toch wel een iets andere toon dan vanmiddag uh, uh, te horen was. Want toen zeiden ze van nou, we gaan gewoon door. Want uh, uh, Brinkman heeft gezegd, we gaan gewoon ook dat aanvullende pakket... als ze al uitkomen, gaan, gaan ze gewoon steunen. Uh, gaan we steunen en dat gaat ook Brinkman steunen. En uh, nu zijn ze er wel achter dat het toch wel iets ingewikkelder ligt. Dat het toch wel iets complexer ligt. En dat geven ze wel VVD de CDA als de PVV nu toe. De vraag is of uh, Mark Rutte, de premier, dat zo dadelijk ook toe gaat geven. Op dit moment is de SGP aan het woord, ook een belangrijke partij. Want de SGP heeft ook twee zetels. En die kan ook het kabinet nog aan een meerderheid gaan helpen... nu uh, uh, ze dat zelf niet meer hebben, de coalitie. Dus uh, Kees van der Staaij gaat nog een belangrijke rol spelen. En ik ben benieuwd hoe hij dat uh, nu uit gaat venten. Oké, okay, Marcel, we komen later waarschijnlijk wel weer bij je terug. Wat vindt u? Moet er een nieuwe verkiezing komen? Of zegt u laat links toch kletsen, net als ik, en uh, gewoon doorgaan? 0800 1121 de eerste beller is Marwan en hij komt uit Utrecht. Goedenavond. Ja, goedenavond met Marwan. Zeg het maar. Nou, voor mij mag het kabinet zo snel mogelijk vallen. Ja. Uh, nou, ik, uh, omdat ik vind dat ze tot nu toe eigenlijk geen één moer hebben gedaan, om een beetje grofweg te zeggen. Ja, ze hebben wel wat gedaan, alleen maar... ...zij hard bezuinigd op de mensen die het al niet zo goed hebben. Nee, maar, maar want er is toch eigenlijk er is niks veranderd? Want Hero Brinkman zal, zal Rutte blijven steunen. Dus feitelijk verandert er aan de, aan de constructie heel weinig. Ja, in, ja, eigenlijk wel. Daar heeft hij wel gelijk in. Maar goed, uh, dat... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ik vind toch dat het gewoon het kabinet moet vallen. Oké. Okay. Want uh, als ik even als ik, als ik, als ik, uh, terug mag uh, komen... is uh, Wat hebben ze eigenlijk gedaan sinds... Uh, Sinds de reg regering, is nou, mijn vraag. ze regeren. Ze doen van alles, gedaan? volgens mij. Maar laten we niet een de, de, de debat maken over wat het kabinet wel of niet doet. Maar vooral de politieke analyse, he, luisteraars, wel of niet verkiezingen. En kunt u reageren op het vertrek van Brinkman? Ondertussen heb ik ook alleen Martijn van de Kooi. Hij is politoloog en onze Binnenhofwatcher. Martijn, goedenavond. Ja, goedenavond, Joost. Hé, hey Martijn, weet je wat mij nou opvalt? Uh, hij zegt natuurlijk: Brinkman, ik, ik steun Rutte en ik wil ook geen linkse kabinet. Nou, dat geloof ja. ik wel. Ondertussen wordt duidelijk ook via nu.nl dat er wel heel veel PVV-punten zijn waar Brinkman nu van zegt. Daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Hij noemt het eens onzin. Hij noemt uh, allemaal hypotheekrenteaftrek nu als mogelijkheid. Dubbel paspoort, uh, paspoort ontransparante partijfinanciering. Was hij het eigenlijk ook niet mee eens? Kortom, ik zeg wel met ook veel uh, wens van de vader van de gedachte enzovoorts... dat, mm. dat de verkiezingen niet hoeven te moeten komen. Ondertussen misschien gaat Brinkman wel een hele eigen koers varen. Nou, kijk, wat, wat je natuurlijk ziet is dat uh, het kabinet vanaf de start... ja, wist iedereen dat het moeilijk zou worden hè, om steeds die meerderheden bij elkaar te krijgen. Ja. In de Eerste Kamer hebben ze de SGP nodig. De tweede Kamer hebben ze dadelijk waarschijnlijk als Brinkman een keertje tegenstemd ook die SGP nodig. Ja. Dus zoveel is er niet aan de hand. Want bijvoorbeeld uh, dubbel paspoort of de boerka. Nou, de SGP is het gewoon eens met het kabinet. Dus ze kunnen uh, op heel veel punten vooruit. Maar er zullen natuurlijk punten zijn, zoals je ook zegt... waarbij Brinkman zegt, ik ben tegen. Waarbij de SGP zegt, ik ben tegen. Ja. En dan heeft uh, het, de PVV met name het nakijken. Dat, dat klopt. Dat zijn vaak PVV-punten. En, en bovendien, Brinkmans positie is heel sterk natuurlijk. Want dat is al bij de SGP. Ja. Hij kan meer eisen gaan stellen. Dat zou, daar ja, zou hij ook of, achterkomen. Nou, kijk, hij is natuurlijk een hele gewiekste politicus. Hij ja. heeft hij zich laten zien. En iemand die zich heeft weten te profileren... Uh, wat ik verwacht is dat hij inderdaad in het begin zich heel koes zou houden. En zou zeggen van nou ik steun gewoon op hoofdpunt het kabinet. Maar als de kans zich maar even voordoet. Bijvoorbeeld als hij iets kan betekenen voor politiemensen. Waar hij vandaan komt. Hè, dat hij dat zal doen. En dus eisen zal stellen aan het kabinet. En dat het kabinet dan nou ja, tegen wil en dank, zullen we maar even zeggen. Ja. hem ja. tegemoet zal moeten ja. komen. Want ze moeten hem wel te vriend houden. Precies. Gaat hij een eigen partij beginnen denk je Martijn? Ja, dat is natuurlijk uh, wel een beetje vroeg. Ik vind het wel een, een type man uh, om een beweging te starten. Nou, we hebben eerder gezien bij uh, Rita Verdonk dat dat best wel een hele klus is. Hè? Want voordat je een eigen partij hebt met allerlei ja. mensen, afdelingen, et cetera. Uh, je moet zorgen dat er geen ruzie uitbreekt. Hij moet het heel democratisch doen, want hij heeft, had kritiek op Wilders dat het allemaal niet democratisch was. Maar dan krijg je weer dat iedereen uh, een stem heeft en dat er snel ook uh, herrie in de tent uh, uitbreekt. Dus uh, ik denk dat hij daar... Nu op dit moment ook nog even over aan het nadenken. Is, ja, dat zei welke je, welke precies. hij precies. Ja. Hij zal de tijd ervoor hebben. Hé, hey, blijf, blijf luisteren, Martijn, want er komt veel binnen op Twitter ook. Hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Jeroen Kummeling, zegt kabinet steunt op twee ondemocratische gedogens: PVV en SGP. Brinkman bewijst een democrat te zijn. Edward Prins, als eenmansfractie fractie Brinkman wil overleven, moet hij het kabinet wel steunen. Geen nieuwe verkiezingen dus. Luc van Beers, ik vermoed dat Hero morgen in een Meermansfractie zit. Leini van Wijk zegt oneens. Eerdmans, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit zijn geen tijden om risico op chaos en onduidelijk. Jan de Jong zegt accepteren, eens een welwerkend minderheidskabinet. Voor een beter begrip, volgende verkiezingen AUB stemrecht koppelen aan stemexamen. examen Sjoerd, eh, AUB geen nieuwe verkiezingen. voor oppositie om nog, dat is voor voor oppositie, om nog meer voor Sinterklaas te gaan spelen. Terwijl iedereen moet bezuinigen. En tot slot, Job Bierman zegt: Herald Bringman is in mijn ogen geen eendagsvlieg. Hij spreekt veel jonge kiezers in zaken democratie die eerst de PVV steunen. Wat vindt u? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Of zegt u met mij: doe dat alsjeblieft niet, het is onzinnig en brengt het land alleen maar in meer problemen. U kunt bellen. 0800 Joop Meijer uit Almelo belt. Goedenavond. Ja, goedenavond meneer Mans. Vertel. Uh, ik ben het met u eens. Ik denk niet dat het het belang van Nederland is, zeker gezien de huidige economische situatie, om nu uh, nieuwe verkiezingen te hebben met ja, daarbij maanden van... Uh, Onzekerheid en bij, ja. waar de regering geen beleid kan maken. Oké, okay, Joop, we laten even bij, want de lijn is wat slecht. Ondertussen vertelt Kees Boman eh, ook van, van een vandaag dat, dat Brinkman alles verrekte goed geregisseerd heeft. Want zijn boek komt binnenkort uit met heel veel gegevens, ook over partijgelden. Dat is interessant. Dus dan zou het nogal eens een geregisseerde eh, af, eh, aftocht zijn geweest. Eh, de meneer Dijkstra, goedenavond. Nieuwe verkiezingen, of niet? Nou, ik zou zeggen, op dit moment geen nieuwe verkiezingen, want het is namelijk zo Nederland verkeerd in een crisis. En kennelijk heeft meneer Brinkman dat niet begrepen, want hij heeft nu besloten om een bom te leggen onder de coalitie door zich af te splitsen. En ik denk dat meneer Brinkman eerder uit is op eigen belang, dan in het belang van, me, van Nederland te hebben gehandeld. Oké, okay, maar... De uh, verkiezingen leven mij niet een uh, van de meest voor, voor de hand liggende zaken voor een land in crisis. Oké, okay, dank u meneer Dijkstra. Uh, meneer Valentijn Nielson uit Amsterdam. Dag, goedenavond. goedenavond. Um, ik denk dat het voor de krachtsverhoudingen niet zoveel gaat uitmaken. Maar wat wel jammer is, is dat uh, de PVV hiermee haar democratisch geweten heeft verloren. Ja, dat is dat, mooi gezegd. Uh, ja. Ik heb Hero zelf ook wel eens ontmoet op een bijeenkomst. ...tussen Marokkaanse jongeren... ...en prominent... Uh, ...of, of uh, me mensen die... ...PVV-jongeren wilden worden... ...en uh, heb hem toen ook bij een wandelgangen gesproken... ...hoewel ik van een hele andere partij ben... Uh, ...vond ik hem eigenlijk... ...ja, het meest integere... pvv mm, Nou En eigenlijk wil ik hem... hem ...eigenlijk ook feliciteren... ...en, en veel succes toewensen... Ja. Um, in, in, in, ...in de weg... ...die, die hij, hij, hij wil gaan. Ik denk dat... dat het was onvermijdelijk. En ja. uh, ik, ik heb bij die man toch een goed gevoel. Oké, okay, hij... dank je Hans. Of uh, Valentijn, dank je wel. Ondertussen Martijn van der Kooi, uh, je bent er nog. Hij zit vanavond in ja. Pauw en Witteman. Ja, niet jij, maar uh, Hero Brinkman. Uh, denk je dat hij... Uh, ja, wat, wat denk je eigenlijk dat, dat, dat hij vindt van het uh, van, van optreden van Wilders? Hij zegt natuurlijk, met door op een goede manier afscheid genomen. Maar denk je dat hij met, met, met vuil gaat, gaat, gaat komen, of niet? Uh, nou, op een goede manier afscheid genomen per sms. Ik weet niet, ja. uh, als je je huwelijk uh, ontbindt per sms lijkt me dat niet uh, op een goede manier. Nee. Uh, dus die twee verkeren gewoon... Ze was ook aan het debat te zien hoe Brinkman erbij zat toen Wilder sprak. Die verkeren niet op uh, goede voet met elkaar. En eerlijk gezegd, kijk, Brinkman heeft er baat bij om voortdurend nu in de publiciteit te blijven. Nou, wat is mooier dan een paar mooie onthullingen over de PVV, bijvoorbeeld over de partijfinanciën, wie... Uh, wie de partij eigenlijk steunt, want dat weten we nog steeds niet. Dus ik, ver, ik verwacht toch wel dat hij daar met het een en ander zal komen. Ja. En uh, dat, dat, uh, dat dat ook wel pijn gaat doen bij de PVV. Want je ziet die kiezers, hè, de, de, de achterban van de PVV dat toch meer dan 50% zegt van, nou, ik heb wel sympathie voor die standpunten. Zeker. van Ja, daarom. Van hij zal zich, zich gedragen voelen. En hij is ambitieus, dat weten we, en een vechter. Dus ja. ik verwacht ook dat we het nog wel gaan horen. En zeker van, uh, in de toekomst van Hero Bringman. Oké, okay, Martijn van der Kooi daar laten we het voor, voor jou even bij. Dank je voor, voor je bijdrage in Avondspits. Zometeen Chris Albers, hij is politicoloog en laat ook zo licht schijnen. Over mijn stellingname dat ik zeg, verkiezingen zijn op dit moment onzinnig. U kunt bellen 0800 21 Sam van der Pol twittert de basis van het kabinet wordt zo alleen maar dunner... net als het draagvlak in de samenleving. Stijn zegt Eerdmans: Ik ben voor Mark, maar voor Maxime. Maar ik ben tegen Laffegeert. Sterk, ik ben wildersmoe. moe. Nieuwe verkiezingen alsjeblieft. Frank Roedingholder zegt: er Verandert weinig. Minderheidskabinet moet net als voorheen op zoek naar een meerderheid. Het wordt, zegt, zegt, wat lastiger. En Jelle Gootjes zegt: Natuurlijk geen nieuwe verkiezingen. Die maken het alleen maar lastiger. Omdat de verdeeldheid veel te groot is onder de kiezers. Um, even kijken. Peter Houtman. Peter Houtman uit Den Haag. Ja, goedenavond. Nou, ik, uh, ik zeg. Weet het, die uh, heer die zit nu niet meer in, het, uh, in de regering. Dus uh, eigenlijk is er toch een minderheid. Ik zeg, nou, hij, Rutte heeft nou de rode de kaart gekregen. En in het voetbal betekent dat eruit. Ja. Dus ik vind het er ook mee uit. Bij mij gaat dan de vlag uit, hoor, met recht. Oké, okay, dankjewel, Peet. Dat is duidelijk een hagenees die het uh, niet zo op dit kabinet heeft. Fransijn Brouwer, die uh, twittert wie de basis van het kabinet uh, niet uh, te smal vond... zal dat ook nu niet vinden als nieuwe verkiezingen nodig zijn. Dan waren die al nodig. Chris Albers is politicoloog en publicist op het terrein van burgers en politiek. Hij is schrijver van het boek Achter de PVV, de onbekende achterban van Wilders. En dat boek moet nog uitkomen. Chris, goedenavond. Goedenavond. Dat, klopt toch, of niet? Dat boek moet nog komen, toch? Ja, dat boek komt in september aan, hoop ik. Dat bedoel ik. Dat, dat gaan we dan. Er komt een hoop in, in voor, misschien wat we heiden ten dagen nu meemaken. Uh, Chris, ja. Uh, ja, nieuwe verkiezingen. Ik zeg onzinnig. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, het lijkt mij vooral uh, onmogelijk. Of het, lijkt me, het is onzinnig en onzinnig en ze gaan er ook natuurlijk helemaal niet komen... want er is helemaal niemand die op dit moment heel erg veel belang heeft bij nieuwe verkiezingen. Um, en ik bedoel, er is, er is ook nog zoiets als crisis. En aan het eind van de rit zijn een hele hoop partijen een stuk constructiever dan ze vandaag lijken. En dan stemmen ze gewoon met een paar voorstellen mee. En dan hebben de meeste voorstellen dat het kathuis hebben dan gewoon een meerderheid. Dat zou ik ook zeggen. Moeten we even naar Marcel Bril, begrijp ik? Is Marcel Bril daar in Den Haag? Marcel, goedenavond. Marcel Bril is er nog niet. Ik, ik, luister, ik luister naar heel veel als, uh, als Marcel Bril in de lucht is, dan kunnen we hem uh, spreken. Fransijn Brouwer zegt wie de baas van het kabinet uh, Die heb ik net ook al gezien. Uh, nog, ga door, Chris. Ik onderbrak jou. Nou ja, kijk, ik bedoel in principe, als je bijvoorbeeld kijkt naar de P van de A, die kunnen nu vandaag wel roepen dat ze heel graag verkiezingen willen. Maar ze hebben een lijsttrekker die helemaal niet bekend is. Ik bedoel, wat, kijk, wij politieke junks van Radio 1 weten allemaal heel goed wie Diederik die, die Samson is. Maar ik bedoel, als alleen de politiek geïnteresseerden in Nederland op de P vandaag gaan stemmen, dan gaat het echt mis met de partij. Ja. Dus die hebben echt minstens een half jaar nodig om Diederik een klein beetje uh, in de picture te krijgen. En daarnaast, als het nu verkiezingen zouden worden, dan zou je een economie. dan zou die hele campagne heel erg over economie gaan. Nou, wat is nou een onderwerp? ...waar Diederik Samson nog toch nog niet zo heel erg veel ervaring mee heeft. Nee, hij moet ze bewijzen, dat klopt. Maar zie je even terug naar Bringman. Zie jij een lijst Bringman uh, komen? En nou, je... natuurlijk niet. Ik bedoel, nee? We weten toch allemaal hoe dat met Rita Verdonk is afgelopen. We weten hoe het met 1NL is afgelopen. Hoe het met Hilbrand Nawijn is afgelopen. En met Geert Wilders? Met de LTS. Nou ja, ik bedoel, kijk, Geert, de, Geert is in die zin een uitzondering... ...dat hij het nog relatief lang volhoudt. En ik denk dat ieder, dat, uh, dat zeggen PVV-stemmers zelf ook... Um, ...dat de kans natuurlijk heel groot is dat de LTS, of dat uiteindelijk de PVV ook een soort LPF wordt... of uiteindelijk gewoon ophoudt te bestaan... omdat het een soort eenmanspartij is. Ik bedoel, mensen die op de PVV stemmen... stemmen ook op Geert Wilders, maar stemmen niet op de PVV. Ja, maar dat blijkt toch uit alle partijen? Ik bedoel, met Samsung is de PvdA weer in de lift... en met Cohen uh, met ja. in de min. Dat hangt altijd van personen af. Ja, en dat ja, zie je bij de, alle partijen. Persoon, dat hangt wel deels van personen af. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat je bij D66... of bij de P van de A VVD, weet je toch wat beter wat je krijgt... dan bij een PVV. Ik bedoel, als je PVV, als je daar Wilders weghaalt... Dan weet niemand waar Lilian Helder voor staat of Joran van Klaas. Maar Bringman is een ander verhaal, denk ik, Chris. Bringman heeft wel een duidelijk mandaat. En, uh, ja, ik zou zeggen, is de, op, eh, op Geert Vildersna het meest bekende uh, fractielid. Ja, precies. Maar hoeveel mensen in Nederland kennen nou Tweede Kamerleden, Joost? Nou, Bringman is ondertussen wel uh, niet alleen training topic... maar ik geloof wel dat een hoop mensen weten wie hier op Bringman ongeveer is. En... Nou, dat, dat, is toch een, dat is toch een overschatting die je daar maakt. Ik zou het wel toch eerder op een kwart van de bevolking houden. Dus dat is, dan heb je het mm. toch over een relatief kleine achterban. Ja. En daarnaast is het zo, kijk, dan kunnen we, kan er vandaag wel een peiling uitgaan waarin staat van, ja, al die, de helft van de PVV ja. zijn het met hem eens over die democratie. Maar er was toch pas een vereniging die de democratie in de PVV zou gaan brengen en daar waren in een half jaar tijd 23 mensen lid van geworden. Dus ik denk dat ook dat punt wat rauw maakt. Dat, dat klinkt misschien hartstikke leuk. En als je de PVV steunt. Ja. dan vind je het misschien ook belangrijk dat, dat die democratie er komt. Maar daar is, dat, gaat, dat is gewoon een dood punt. Dat nou, gaat... we zullen dat moeten afwachten. Even tot nu, dankjewel, Chris Albers. Want ik geloof nu dat Hilversum wel naar, naar Den Haag wil schakelen. Goedenavond, hoorde ik nu Marcel Bril? Ik uh, hoop het wel. Nou, ik hoor je. Ja, Kijk aan, vertel. dat ja, is want ik was in... Het ja, nee, we hadden het net over de rol helemaal aan het begin van de uitzending, hè, van de SGP, die wel eens groter kan worden. Uh, want toen er nog een meerderheid was met uh, 76 zetels, met Hero Brinkman erbij. Ja, toen speelde de SGP wel een rol, maar dan vooral in de Eerste Kamer. Maar nu kunnen ze ook in de Tweede Kamer een rol gaan spelen. En de vraag is, uh, welke afspraken zijn er gemaakt? Kees van de Staai, leider van de SGP. En welke rol speelt u nu eigenlijk in dit politieke spel? We hebben zeker in deze crisistijd geen behoefte aan een kabinet dat aftreedt... maar aan een kabinet dat optreedt. En eerder hebben wij onze houding tegenover dit kabinet al getypeerd... met de trefwoorden onafhankelijk en constructief. Dat betekent dat wij elk kabinetsvoorstel ver zullen beoordelen op zijn inhoud. Dat was onze houding en dat blijft onze houding. Kortom, er is een hoop tumult, maar wij blijven onszelf meneer Roemer. Nou, de voorzitter, eh, iedereen weet dat de steun van de SGP-fractie... niet alleen in de Eerste Kamer, maar nu ook in de Tweede Kamer... van groot belang is. Dus ik kan mij voorstellen dat een partij als de SGP ook duidelijk maakt... dat daar wat voor terug zou moeten kunnen komen. Mijn vraag is dus ook of de SGP op een of andere manier... graag iets terug ziet komen voor steun van een pakket... dat uit het kashuis richting de Kamer gaat komen. Hetzij hier, hetzij afgesproken via de Eerste Kamer of welk niveau van de SGP-fractie dan ook. Voorzitter, kijk naar wat er in de afgelopen periode hier regelmatig is gebeurd. Wij hebben de ervaring als SGP-fractie bij bepaalde wetsvoorstellen... rond langstudeerders of passend onderwijs. Of noem andere voorbeelden, kindgebonden budget dat als je met constructieve plannen komt... wel bereid bent om ook verantwoordelijkheid te nemen voor pijnlijke ingrepen... maar ook met wensen komt eh, die soms ook niet helemaal sporen... met wat er al in een geregeer- of gedoogakkoord was beslist... dat er ruimte voor is. En dat moedigt ons aan om op die weg ook door te gaan. Als we alleen met tomaten gooien naar het kabinet, komen we geen stap verder. Ja, Kees van der Staaij die dus mee wil denken... die van alles binnen wil gaan halen en Rutte kan dus bij hem aankloppen. En volgen straks nog twee belangrijke sprekers. Hero Brinkman zelf, dat is de laatste vertegenwoordiger van de Kamer. Daarna zal er, denk ik, gegeten gaan worden. En Mark Rutte, de premier, zal later vanavond antwoorden... op alle vragen die gesteld zijn die er in de kern op neerkomen. Wat is er nu allemaal aan de hand? En hoe gaat het nu allemaal verder in de politiek? Ja, dankjewel Marcel Bril. Ondertussen we in de laatste fase van avondspits. Nieuwe verkiezingen zijn onzinnig. Jean-Petit de La Roche zegt... Uh, Heer op Bringman is op de vleugels van Geert Wilders de Kamer ingekomen... en mag politiek gezien niet de veters van Geert Wilders knopen. Hij overschat zichzelf. Bart Broeren reageert daarop en die zegt... Uh, dat valt al mee. Hij haalt bijna 19.000 voorkeurstemmen. Dus die veters, uh, laat die maar zitten. U kunt het leuke debat, moet ik zeggen... op Twitter verder volgen via hashtag WNL, hashtag Eerdmans. Er gaat heel wat door. En uh, we gaan kijken naar een laatste beller... want dat vind ik ook, uh, er zijn ook heel veel bellers die we even moeten teleurstellen." Stellen. Thijs Gosteli, goedenavond. Goedenavond, met Thijs Gosteli. Hallo. Thijs, zeg maar. Ja, goedenavond. Uh, ja, de ja, ik ben het uh, totaal met, uh, met u eens dat, links, dat nieuwe verkiezingen onzinnig zijn. Uh, dat li die linkse lui, dat zijn stemming, dat stemmingmakerij. Het enige wat ze willen is weer hun zin doordrijven. En dat kost ontzettend veel geld voor hardwerkende mensen zoals wij. Ja. En dat is gewoon, lijkt me niet de bedoeling. Kijk, wij zijn op het wel betroerend, meneer Eertmans. Ja. Dat, uh, we zijn, we zijn gezegend met dit rechtse kabinet wat we nu hebben. Ja. En meneer Brinkman is dat helemaal mee eens. En ik weet zeker dat meneer Brinkman ons okay. niet teleur gaat stellen, gewoon verder hiermee gaat. Thijs, het zijn woorden naar mijn hart. Dankjewel. je uh, Dat was Avondspits en de reacties op de, op de telefoon. Uh, u kunt nog door Twitter wat ik zeg. Hashtag WNL, hashtag Eertmans Nieuwe verkiezingen zijn onzinnig. Ik uh, wens hier op Brinkman het allerbeste toe. Ook vanavond, u kunt er nog zien bij Pauw Witteman op Nederland 1. En dat geldt ook voor Dus Ik vind het jammer dat de broeders uit elkaar gevallen zijn. Maar eh, wie weet wat we ervoor terugkrijgen. Eh, morgenavond weer een hele andere discussie. Ongetwijfeld op Radio 1 bij Avondspits. Eh, fijne avond nu. Vannacht de nachtploeg van, eh, van WNL. Nog steeds wakker Nederland. zendt uit vanaf twee uur vannacht op Radio 1. En nu gaat u straks zometeen luisteren naar kunststof En die heeft de gast Zanger Telal. Veel plezier daarbij. En wat mij betreft is dus heel graag weer tot morgenavond. Dag. Paastijd is Matthäus-tijd. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk De matthäus -passioon. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. moment Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 J.J. Voskel deed het in De Buurman, zijn laatste roman. Het boekenweekboek bij uitstek, nu in de boekhandel. Bekijk ons verhaal op atlongardis.nl. Van 1916 tot 2016 in 2,5 minuut. Voorjaar 1941. In Bericht uit Berlijn, de nieuwe roman van Otto de Kat... delen een vader en zijn dochter een explosief politiek geheim. Bericht uit Berlijn, nu in de boekhandel. De service in huis van Kaarglas komt daadwerkelijk elke voordeur van het land. Dat is mooi, denkt u misschien...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 En Gilles van der Loo met Hier sneeuwt het nooit. Collaert en van der Loo. Lees en geniet. Dit is Radio 1.